Laat ik mij eerst even voorstellen. In de jungles van India noemen ze me Bagheera, de panter. Ik zal jullie nu het verhaal vertellen van een klein jongetje dat Mowgli heette. Het begon in de nacht toen ik hem in de donkere geheimzinnige jungle vond. Ik hoorde hem schreeuwen van de honger en ik begreep dat hij niet lang meer zou leven zonder de zorgen van zijn moeder omdat we vele dagen zouden moeten reizen om het dichtstbijzijnde mensendorp te bereiken, nam ik het mandje waarin hij lag in mijn bek en bracht ik hem naar een wolvenfamilie uit de buurt. De wolvenmoeder was erg blij dat ze er een kindje bij kreeg en Mowgli groeide te midden van zijn wolvenbroertjes en zusjes op tot een gezonde, sterke jongen. Er bestond geen gelukkiger mensenkind dan hij. Toen hij bijna tien jaar oud was, ging het gerucht door de jungle dat Shira Khan, de tijger, was teruggekomen om hem te doden voor hij een man zou zijn geworden, want Shira Khan haatte de mensen. De leider van het wolvenvolk besloot dan ook dat mogelijk teruggebracht zou worden naar de wereld waarin hij thuis woorde, naar het mensendorp waar hij veilig zou zijn. Er werd bepaald dat ik Bakira met hem mee zou gaan tot aan het mensendorp. We hadden al vaker samen door de, de jungle gezworven en dus klom hij zonder argwaan op mijn rug en gingen we op weg. De tocht verliep uitstekend, tot ik hem vertelde waar we heen gingen. Ik wil niet terug naar het mensendorp, riep hij, ik wil in de jungle blijven. Hij protesteerde hevig en ik moest hem uitvoerig vertellen waarom het voor een mensenkind onmogelijk was om in de jungle leven te blijven. Zo kwamen we bij een hoge boom aan waar wij de nacht op een tak zouden doorbrengen. Nou, laten we maar gaan slapen. We hebben morgen nog een lange tocht voor de boeg in de jungle blijven. <laughs> Je houdt het er geen dag uit. Uh. Ik ben heel niet bang. Uh. Ik kan wel voor mezelf zorgen. Uh. Kijk daar. <laughs> Dat is een, mens, een kind. Zou je wel willen, maar dat doe ik niet. Hallo, we slapen, menselijk kind. Oh, yeah. uh -huh. Weg op een wolk in de nacht, slaap vrede, slaap Langzaam en zeker krijg ik het in een maag. Ik indommelde, kwam Mogli al gauw in de macht van de magische blik van Ka, de reuzenslang. Gelukkig hebben wij, panters nooit zo'n diepe slaap, want toen ik wakker schrok van een ritselend geluid, zag ik net op tijd dat Mogli gevangen zat in het opgekrulde lijf van de sterke reuzenslang. Ka stond op het punt, mijn vriendje voor zijn avondmaal te gebruiken. Pas op! Schreeuwde ik met de bedoeling om kaas aandacht te trekken, dat lukte ook, maar ik had daarbij niet gedacht aan de magische blik van het griezelige dier, dat me strak begon aan te kijken, ik voelde me draaierig worden, en ging even later weer onder maar <laughs> omdat K. geen twee dingen tegelijk kon doen, werd Mowgli wakker tijdens mijn behandeling en bevrijdde zich van de omstrengeling van de slang. Het slimme kereltje bedacht zich niet lang, maar duwde de opgerolde slangenstaart van de tak af, zodat hij met een plof op de grond terecht kwam, waarbij de rest van het beest in de val werd meegesleept. K. lag erbij als een hoop ellende. ...en had bovendien een knoop in zijn staart. Het laatste wat we van hem zagen was dat hij sidderend van nijd in het struikgewas verdween. O, oh, die snertknoop schaadt mijn snelheid. De volgende morgen werden we wakker doordat de bomen op hun wortel stonden te trillen. Het was de ochtendexercitie van het olifantenpeloton... Onder commando van de trotse kolonel Hati, die zijn troep met bevelen aanvuurde. Eén, drie, drie, lopen. De blaren op mijn poten. Drilte in de troep. Ik <truimde> Het gebouwt in een bos vooruit, meneer Inspectie, Inspectie gewecht. <truimde> <truimde> Al die grijns van je kerel, je bent hier in het leger. Hoofd vrouw. Meneer, ben jij voor het laatst aan de kapper geweest? Dat <Klacht> is tegen de regels. Verdek. Zo is het beter. Hé, hey, jij daar. Ja, <laughs> ja, juist. <jij. laughs> Ik zou mijn hakken maar tegen elkaar doen. Vind je niet? Zoon? Ja, maar Eh, uh, kolonel. Zo, dat is beter. Hé... Hey. Wat hebben we daar, een nieuweling? <laughs> zeg, waar is jouw slurf gebleven? Hé, hey, blijf er af! Ah, een mensenkind. oh, dat is verraad. Sabotage! Ik duld geen mensenkinderen in mijn jungle. Het is uw jungle niet. Hé, hey, hé, hey. wacht even. Mag ik het uitleggen, Hati? Colonel Hathi was u zeker, meneer. Oh, nou goed dan, kolonel Hathi. Eh, uh, het zit zo, dat mensenkind hoort bij mij. Ik breng hem terug naar het Mensendorp. Je meester. Op Bagheera kunt u vertrouwen. Oké, okay. maar onthoud goed: olifanten vergeten nooit iets. Je vraagt je af wat er vandaag de dag met het leger aan de hand is. Die jonge broekjes, wie denken ze wel dat ze zijn? Nou ja, nou ja, nou ja, nou. laten we maar doorgaan. O Liefste, ben je niks vergeten? Onzin, als je beniefred olifanten vergeten nooit iets. Nou, je hebt je eigen zoon laten staan. Ah ja, zoon, Hoho oh, ja, zoon natuurlijk, zeker. <laughs> Recht op ben. Als ik groot ben, wil ik ook kolonel worden. Net zoals mij. Nou, als... Heb je toch al zo lief was gezegd dat? Pa, huh? kijk uit. Nee, mm. hey pa, oh. je hebt vergeten hal te roepen. <lacht> en, en hij zei nog dat olifanten nooit iets vergeten. Dan <lacht> valt niets te lachen. Laten we maken dat we wegkomen voordat er nog iets gebeurt. We renden weg zo hard we konden van de plaats des onheils, en we kwamen pas weer op adem bij een rivier. Via een omgevallen boom konden we het water oversteken. Je gaat terug naar het mensendorp, en nu meteen, zei ik tegen Mowgli, al moet ik je er naartoe dragen. En dat moest ik. Maar op die boomstam werd het een hopeloze zaak. De jongen trok naar de ene kant en ik naar de andere. Op een gegeven moment gleed ik uit en duikelde hals over kop in de rivier. Toen ik weer boven kwam, stootte ik mijn hoofd tegen de boom en gaf me gewonnen. Je kunt het me doen, riep ik de jongen na, toen ik uit het water kroop om me uit te schudden. Zoek het verder maar alleen uit. Helemaal alleen! Ik klom terug door de bomen, en hoorde de jongen me nog naroepen, Maak je me geen zorgen over mij! Maar ik maakte me wel zorgen, en niet voor niets. Want de eerste die mogelijk tegenkwam na onze ruzie was uitgerekend de waardeloze, domme junglebeer, Baloe. <tieden> We hebben van alles meegemaakt in deze bossen, maar wat is dat nou weer? Zo'n gek beest heb ik nog nooit gezien. Laten we het rust. Nou ja, dat is krachtige taal, ouwe dibbes. een ouwe dibbes. <laughs> Arme kleine. En wees maar niet bang, ik zal je wel helpen. Oude Baloo zal je leren vechten, als een beer. Kom maar hier. Ik zal je eens wel laten zien. Ja, ja. Goed zo. Nou kerel, wat soepeler. Losjes uit de schouder en denk aan het voetenwerk. Nou, vooruit. Zo gaat hij goed. Nou, brul als een beer. Roar! Maak me bang. Pst, pst, pst. Nou, ja. Ik heb het over een echte beer. Zo'n grote. Het moet vanuit je tenen komen. <tie> Hoe was die? Je hebt me geraakt. Blijf me bewegen, heb een geentje dekken. Ja, parij, dribbelen Ja, <tie> <tie> Zo, ja, zo gaat hij goed. <tie> je, je bent geweldig. Zeg, hé, hey, dikke beer. Wat heb je daaraan om dat kind zo af te beulen? Straks gaat hij nog tegen de grond. Oh ja, ik, uh, ik uh, bedoel, uh, <tie> ik mein, uh, het is maar een geintje. Ik wil het geen kwaad doen. Op mijn man kind niks, ik voel me best. Ik kan meer hebben dan sommige denken. Neem dat maar van hem aan. Nou, nog een keer. dat hm? dag aan. Met, met. Blijf in beweging of ik sla je op je hoofd. Hey, hey, ja. ah, Dribbelen. Au! Oh. Oh, die, die kwam aan. Nee nee, nee. nee, nee. Dat mag niet niet Dat zijn we hier niet gewetgen. Dat kan ik niet tegen. Ja, ja, dat is net wat hij nodig heeft. Een beetje zelfvertrouwen. Geef je over, Baloo! Ja, ja. <grijpte> ik geef het open. Uh, stop, man. je hebt gewonnen. Uh, ja, ik mag jou wel, jongeman. Hoe Weet je eigenlijk? Dit is Mowgli, het mensenkind... En hij gaat nu meteen terug naar het mensendorp. Mensendorp? Dan komt er niks van hem terecht. Dan zullen ze nog een man van hem maken. Oh, Barou. Mag ik bij je blijven? Natuurlijk, hij blijft hier. Jawel. En hoe denk jij dan dat hij hier in leven kan blijven? Hoe denk jij dat hij wat? Wat bedoel je eigenlijk? Hoe ik denk? Hij blijft bij me en ik zal hem wel leren zich te verdelen. Nou, dat ben je gauw uitgeleerd. Luister, ouwe Dibbys, ik zal jou eens wat vertellen over de jungle. Ik vind het zeer noodzakelijk, Dit voor het veer noodzakelijk, dat hij dat met de jungle respecteert. Wat gaat is, steeds en hekelsop, dat duurt het meestal niet zo lang, op wat op door het handen plakken De bijen is er een rustig op los, jij doet bedankt. Voornem ik rustig de tijd. Dan wassel ik naar de waterbron. En lust wat uit in de ochtend zon. Nu soms, een dikke ruiebeer, zo'n hele dikke bruine beer, je gaat vaak heel veel de Ik ben onder de dieren, een glas apart, ik zal niet van merken. ik denk aan mijn hart. En als ik soms een uurtje ga, dan denk ik al aan mijn winterslaal. Dan ga ik naar mijn mollenboom, mijn zachte bed waar ik heerlijk grond zo leven. Ha, Mount dit is pas leeg. Dit, ontspan je een beetje! Kolopjes aan. Ga lekker in de duintje liggen. Wat laat mij je iets vertellen, ouwe, tibetje. Net zo hard werkt als die bij daar. Dan werk je te hard en doe niet je best voor iets wat je toch niet kan krijgen. Dus was ze aan, is wel gedaan, dan is het leven aangenaam. zo leven, dat is goed. uit de bruine weer, die weet wel hoe het moet. Dat is al het lied van de jungle. Ik zou ook best een beer willen zijn. Zo mag ik het horen. Hij zou een hele goede beer zijn. Ik kan zelfs zingen als een beer. Ik kon het niet langer aanhoren En ben daarom maar weggegaan. En dat was jammer. Want als ik gebleven was, had ik zo'n boel narigheid kunnen besparen. Korte tijd later kwam de aap uit de mouw. Of liever gezegd, uit de bomen, met tientallen tegelijk. Ze pakten Mowgli beet en slingerden hem heen en weer tussen de lianen. en telkens als Baloo probeerde hem te grijpen, trokken ze de jongen voor zijn neus omhoog. Dat ging zo een tijdje door, tot ze er genoeg van kregen. Toen gooide de pestkoppen een stok tussen Baloo's poten, zodat hij struikelde en met een reuze zwaai in een ravijn verdween. Onder in het dal werd hij bijna bedolven door een lawine stenen die hij in zijn val had meegesleept. Hij schreeuwde om hulp. Ik bedacht me geen moment, maar rende op het geluid af. Opeens snapte ik wat er gebeurd was. En het kostte me niet veel moeite te bedenken waar de apen Mowgli heen hadden gebracht. Naar de oude ruïnes. Het zag er niet best voor de jongen uit, als hij de apenkoning zou ontmoeten. We renden er naartoe, maar Mowgli konden we toch niet meer inhalen, omdat hij van de ene boom naar de andere werd geslingerd in de richting van de opperaap. Ik kende hem wel, een enorme oerang-oetang, die een kroon droeg van bananenschillen. Koning Loetje, ben we gevangen. Dus jij bent dat mensenkind. Niet te geloven, knopsgek. Ik ben niet zo gek als u. Zet me neer, leef van me af. Rustig aan, hè. Vind je niet zo op. Kom, de voetjes van de vloer, vallen ik. Wat wilt u van me? Mijn koning oor heeft genomen dat jij de ajuncten wilt werken. Hier, eet hem maar dan. Ja, ik wil een ajuncten. Dan zullen deze oude koning Loetje en jij nog een afspraak maken. Eet nog maar een paar Akkoord, boy? Ja, Ik zal alles doen als ik maar in de jungle mag maken. Goed, kerel. Dan zal ik je mijn plannetje bekend maken. Ik ben de koning der swingers van het grote apenland. En iedereen die zegt meteen wat een reuze muzikant. Kon ik maar eens een keertje spelen in een echte mensenstad. Dan zou je zien, klinkt gek misschien, wat een godsdienst zin ik had. Oh, rom, rom, rom, rom. Zo klinkt mijn grote trom, rom, rom. Ik speel de karwinnet, schuif op het, rap, het, het, yeah. All <laughs> Ik dit het met jou van een koeltje. Geef mij het vuur en op de duur, dan ben ik net als jij. Dus geef mij het geheim maar. Kom ook oh, ik heb geen tijd. Nou, geen gespannen, geef op die vlam aan zijn de majesteit. Vuur, dus dat is wat die vetzak wil weten. Ik zal hem horen stellen. Ik ik schrijf hem. Hou op met dat stomme gewiebel en luister naar me. Je moet je hersens gebruiken, niet je voeten. Neem dat maar voor ik, ik gebruik ze. Allebei tegelijk. Hou op en luister. Nou, nou, goed dan. Als jij nou de hele zaak op stelte zet, zal ik mogelijk bevrijden. Heb je dat door? Ja, ik haal, al, Allereus. Nee, Beloe, nou nog niet. was de moeite waard om te bekijken. Baloo en koning Loesje renden achter elkaar aan en slingerden om de zuil van de oude tempel. Een van de pilaren begon te wankelen, en het hele gebouw begon langzaam in elkaar te zakken. Om ze het kostbare paleis te redden, nam koning Loesje de plaats van de pilaar in en trachtte zodoende het gebouw van een totale ineenstorting te redden. Baloo maakte van de gelegenheid gebruik... Nu koning Loesje uit alle macht het gebouw probeerde op te houden, ha, ha, ha, hij kietelde hem onder zijn armen, zodat Loesje begon te giechelen en met de tempel in zakte. Toen greep Mowgli bij zijn armen en trok hem mee naar onze schuilplaats, waar wij konden bijkomen van de lach, ha, ha, toen we in het bos een plekje hadden gevonden waar de apen ons niet meer konden bereiken, konden we eindelijk uitrusten van de vermoeienissen. Ik probeerde Baloo uit te leggen dat we er deze keer nog goed waren afgekomen, maar dat we bij een volgende keer niet met een stelletje apen te doen zouden krijgen, maar met Shira Khan, de tijger. Hij heeft een grondige haat tegen mensen, weet je dat wel? Zei ik tegen de beer. Hij zal Mowgli pakken op het moment dat hij alleen is, zonder dat wij hem kunnen helpen. Eén slag met zo'n grote klauwen en... Maak je nou maar geen zorgen, Baggy. laat dat maar aan mij over, ik zal goed voor hem zorgen, Verzekerde Baloo. Hij legde mij nogmaals uit dat Mowgli zijn aangenomen zoon was. Daarom gaf ik het op in de hoop dat Beloe het dan maar zelf zou uitzoeken. Ga je gang maar, zei ik tegen hem, doe het maar alleen. Waarom alleen? Omdat je niet naar mij wilt luisteren, riep ik. En het had geholpen. De volgende morgen probeerde Beloe Mowgli uit te leggen waarom hij terug moest naar het mensendorp. Maar hij had geen succes, Mowgli luisterde geduldig, maar toen Baloo uitgesproken was, riep hij, En jij zei dat wij samen zouden blijven, Baloo, je doet al net zo vervelend als die oude Bagheera. Toen rende hij weg in de jungle, waar Baloo hem door het dichte struikgewas niet meer kon volgen. Toen ik hoorde wat er gebeurd was, begonnen wij samen met de opsporing en Belou jammerde, als er iets met de jongen gebeurt, zal ik dat mezelf nooit vergeven. Wij moeten hem vinden. Opeens hoorden we het olifantenpeloton van kolonel Hathi aankomen. Hello, look, colonel, Is even. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wie riep daar hout? Ik voer hier het commando. Nou, zeg op, wie deed dat? Oh, dat was ik, kolonel. Wat denkt u wel, meneer, om mijn commando over te nemen? Dat is niet organiek, weet u dat? Ja, kolonel, dat spijt me, maar ik heb uw hulp nodig. Volledig onmogelijk We zijn bezig Met de evacuatie. Maar dit is de noodtoestand Kolonel We moeten het mensenkind vinden Mensenkind Wat mensenkind Beurte gewoon belangwekkend Degene die ik Naar het mensendorp moest brengen Goed Goed, daar hoort hij thuis Nou wanneer Het spijt me maar we moeten doorgaan met onze oefening. Nee, nee, luister nou even, Hati. Hij is zoek, hij is weggelopen. Hoe heerlijk. Nou, oh, nou, oh, dat, dat zal de kwajongen goed doen. Maar, maar Shere Khan, de tijger, zal zijn spoor zeker volgen. Ah, ha, ah, Ha, ha, ha, onzin, waarde, de is in geen velden of wegen te zien. Het spijt me, Baghera. De wet op de krijgstucht stelt nu eenmaal zijn grenzen. En de, de, de, de, de wet. Dit gaat te ver. Veel te ver. Wil je nou eens even naar je vrouw luisteren? Opgeblazen oude windbuil. Vind je vet? Wat doe jij uit het geluk? Niks mee te maken. Hoe zou jij het vinden als onze jongen alleen in de jungle zou verdwalen? Onze zoon? Verdwalen? <laughs> maar hoe <Fred>, je meid. <laughs> dat staat hier volkomen buiten. Er is geen enkel verschil tussen dat jongetje en onze eigen zoon. En als je nou niet helpt zoeken, dan neem ik het commando over. Wat? Een vrouw voor de troep! Buitengewoon belachelijk! Pa, het mensenkind is een vriendje van mij. Als we hem niet snel vinden, zal hem wat overkomen. Pa, alsjeblieft, toen nou. nou. Nou, nou goed. Maak je maar geen zorgen, zoon. Je vader heeft altijd wel gedacht dat wij iets moesten doen. Haha. <lacht> goed, manna. Peloton, op de plaats, reis! Vrijwilligers voor een bijzondere en stap voorwaarts. <laughs> Zo mag ik het zien. <laughs> Toevijding aan de taken. Jullie vrijwilligers, gaat dat mensenkind zoeken. Ja. ja, goed, goed, goed, goed, goed. Jij, trompetter, als het mensenkind is gevonden, blaas je het driemaal door je slurf. Zeker, kan wel. Sst. Weet nou nog niet. Suffert. Sorry. Uiteraard, onze strategie is gebaseerd op het verrassingsheerlijk. Je neemt een groep en opereert op de rechterflank. Nog iets voor de jongens. Ik zal met de andere groep de linkerflank bestrijden. Mooi. We hadden niet in de gaten dat ons gesprek door Shira Khan, Mowgli's doodsvijand, werd afgeluisterd. Hij wist nu dus ook dat de jongen eenzaam door de jungle dwaalde. Zo kwam Mowgli op een dorre vlakte aan... ...waar hij werd opgemerkt door vier gieren. Hmm, hmm, wat zullen we eens gaan doen? Dat weet ik wel. Wat moeten we nou doen? Jongens, ik weet het. Laten we naar de oost komen van de jungle vliegen. Daar zal altijd wel wat te beleven. Een opgewekte boel, oké? Okay? Ach, schij nou uit. daar een dode boel. Dat zou je wel willen. Hè? Leuk hoor. Nou, wat gaan we nou doen? Ik weet het niet, wat wil je nou doen? Luister Flaps, eerst zei ik, wat zullen we gaan doen? Toen zei jij, ik weet het niet, wat wil je gaan doen? Toen zei ik, wat zullen we gaan doen? Toen zei jij, wat wil je dat we gaan doen? Nou, wat gaan we nou doen? Wat wil je? We moeten toch iets doen? Oké, okay. wat zullen we dan doen? Oh, suffend, daar begin je weer van voren af aan! Ik heb het, daar nou ben ik het zeker! Zo, dus jij hebt het gevonden! Nou, wat gaan we dan doen? Hé, hey, vogels. Kijk eens. Wat komt daar nou aan? Wat is dat oh, nou even voor geks? Wat een magische minkel. Met ingebouwde voortbeweging. Goed, wat gaan we nou doen? Weet het veel, begin nou niet weer. Kom los, laten we een kleine keertje gaan pesten, vrijfiguur. Verdraait Verdraaid, Hij heeft al zijn een Hahaha, Als een oievaar. Maar <laughs> ja, staat je peren, die heb je niet eens. <laughs> <laughs> ja, jullie maar kan me toch niks spelen. Wat is een raamloos? Dat is eigenlijk geloof ik een beetje te ver gegaan. We hadden alleen maar een beetje lol. Dat geeft al niet. Moet je hem nou eens zien. Toch wel zielig, hè? Hij schijnt niet erg happy te wezen. Nee, anders zou we niet hier in de buurt komen. Hij vogel. Luister eens even. Laat me met rust. Uh, kom op nou. Wat maak je hier nou de auto gaan? Het lijkt wel of je geen enkele vriend in de wereld over hebt. Mm, heb ik ook niet. Heb je geen vader of moeder? Niemand houdt meer van me. Ja, we kunnen geheel met je meevoelen. Met ons zijn ze ook zo gelukkig niet. We zien er wel een beetje spinnig uit, maar je moet maar denken: ruwe bolster, blanke piet. En we zijn zeer vlog. En dat zullen we je bewijzen ook. Je mag bij ons in de groep komen. Hij vogel, we zullen je tot eerig hier benoemen. Hartelijk dank. Blijf liever alleen. Ja, hoor, nou is. Je moet vrienden hebben. Zeg jongens, is hij onze vriend of niet? Blijf toch hier, blijf toch hier, want een hier is een aardig dier, een aardig dier. Het is. De grote geheim En zit je weer in het nuppert Wie houdt je uit de pleut Daar, Daar zijn, zijn gieren voor Wie staat er altijd met een grapje klaar daar zijn gieren voor, daar zijn gieren voor, zit je alleen, en in de zorg, wie staat er voor, je was een borg, we zijn de ridders van degene die in no verkeert. we zijn de zangers van het lied dat ieder hart vertiert, hart vertiert. Zoals je ziet, zoals een gier. Een kleine gier. Een gier. Je ziet, het zijn mijn een zoals een, zoals een gier. Wie staat er altijd met een grapje klaar, Daar zijn gieren voor. Daar zijn gieren. Tussen was Sheeran Kaan naderbij gekropen. Toen de gieren zijn krachtige gestalten zagen naderen, raakten ze in paniek. Ze trokken zich terug in een boomtop en lieten Mowgli alleen met de tijger achter. Maar dat duurde gelukkig niet lang, want juist toen deze Mowgli wilde bespringen, kwam de goeie oude Baloo uit de jungle tevoorschijn en greep shirakaan bij zijn staart, zodat hij de kleine jongen net miste. shirakaan raakte buiten zichzelf van woede toen hij de zware beer aan zijn staart moest ontslepen. Hij probeerde hem af te schudden en tegelijkertijd mogelijk te grijpen, maar Baloo's zware gestalte verhinderde dat. Inmiddels stak er een zware storm op. En de donderslagen begeleiden het strijdgewoel. Een bliksemschicht schoot uit de hemel en zette met een harde klap een boom in brand. En Baloo hield zich nog steeds aan de tijger vast. Maar hij kon het dier toch niet de baas. Buzzy de gier zag de brandende boom en kreeg een lichtend idee. Vuur, dat is het! Dat is het enige waar Shirak bang voor is, en hij brulde tegen Mowgli, "Grijpen brandende taak. Op dat moment gaf Shirak met een enorme zwaai, beloedigen aan de slag. De arme beer vloog door de lucht, en kwam honderden meters verder tegen een rotspunt terecht. De gieren startten zich toen op de tijger, zodat hij geen kans kreeg bij Mowgli te komen. Ze schreeuwden en fladderden rond zijn kop, terwijl Mowgli met een brandende tak het dier van achteren naderde. Snel bond hij het stuk hout met een liaan aan shieren staart, en het duurde niet lang of zijn pels begon te schroeien. Het was een geweldig gezicht, als een brandende fakkel rende de tijger van de plek des onheils weg en verdween achter de horizon. Toen hadden we eindelijk tijd om ons met Belou te bemoeien, die levenloos op de rotsen lag. Inmiddels begon het te regenen, en we werden allemaal zo triest dat wij onze tranen niet meer konden bedwingen. Zelfs de gieren huilde om arme Balou. Ik sprak een korte herdenkingsrede uit, en we besloten zijn laatste rustplaats naar hem te noemen. Wij hadden niet in de gaten dat Balou net deed alsof hij dood was, en genoot van alle dingen die we over hem zeiden. Pas toen ik uitgesproken was, lichtte hij zijn hoofd op om te protesteren dat mijn toespraak nou al afgelopen was. <lacht> we zouden niet meer uit elkaar gaan, dat spraken we in ieder geval met elkaar af. Toen we onze tocht door het bos vervolgd hadden, hoorden we op een afstand iemand heel mooi zingen. We waren vlak bij het mensendorp. En de zang kwam van een lief meisje, dat ongeveer net zo oud was als Mowgli. Ze stond bij een meertje om een kan met water te vullen. Mowgli had nog nooit eerder een meisje gezien. Okay, clear. Oh, ze heeft hem aan de haak geslagen. Dat was onvermijdelijk beloofd. De jongen kan er niks aan doen. Dat moest eens gebeuren. Mowgli is nu waar hij thuis wordt. Oh. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar ik geloof nog steeds dat hij eens een prachtige beer geworden zou zijn. Nou ja. Kom op, Beggy. Knul. laten we teruggaan naar waar wij thuis horen. Na een paar stappen knipperde Baloo met zijn ogen, strekte zijn rug en begon een van zijn malle dansen weg te geven. O, oh, ik was zo blij dat mijn taak eindelijk afgelopen was. En daarom deed ik met hem mee. Ik ben Baloo de Bruine Weer, Baloo de Dikke Bruine Weer. Jij vindt het leven werkelijk weer een goed. The Pistols so a lie to me Trailer get a bread and beer The heart